12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. En dit zijn Vara en BNN samen. Goedemiddag. We zijn al een democratie, maar nu moeten we ook nog een participatiedemocratie worden. Dat vindt de waarnemend burgemeester van Noordwijk. En wie is er niet groot mee geworden met ome Willem? Hij begon 40 jaar geleden en daarom zit hij hier. De Nieuws -BV gaat zo echt de lucht in. Eerst het Nationaal met Megens. VVD-politicus Van Rij ontkent dat hij stemmen voor zijn partij heeft geronseld. Hij reageert daarmee op een bericht dat vorig jaar bij de inval in zijn huis... een stapel blanco volmachtformulieren is gevonden. In de Telegraaf zegt Van Rij dat hij het binnenhalen van volmachtstemmen... voor de VVD in Roermond al jaren coördineert. Het gaat dan om stemmen van mensen die bij de verkiezingen niet naar het stembureau kunnen. Van Rij stelt het OM verantwoordelijk voor het uitlekken van de vondst van de formulieren. Tegen hem loopt een corruptieonderzoek.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 Nee, het is geen definitieve kentering. We krijgen nog twee verkiezingen die vaak voor onrust zorgen. We krijgen nog veel dossiers die toch zijdelings de woningmarkt raken. Die nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten. Dus ik denk dat de balans pas op te maken is rond de zomer... of er structureel sprake is van een nieuw evenwicht op de woningmarkt. Regeringspartijen VVD en PVDA zeggen dat er geen sprake is... van een boycott van Israël. SGP-leider Van der Staaij sprak gisteren van een sfeer van een boycott na het besluit van pensioenfonds PGGM... om niet meer te investeren in vijf Israëlische banken... omdat die de bouw van nederzettingen steunen. Ook andere bedrijven trokken zich onlangs uit Israël terug. Maar een boycott is het niet, zegt PvdA-kamerlid Servaas. Ik herken dat absoluut niet. Uh, het zijn besluiten die door bedrijven zelf genomen worden. Ik heb begrip voor die, uh, voor die besluiten die zij nemen... Zij kijken naar het internationaal recht, dus dat is heel goed. Zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook VVD-kamerlid Ten Broeke benadrukt dat het gaat om het besluit van individuele bedrijven. Hij geeft daar verder geen commentaar op. Een raadslid van de gemeente Dinkeland wordt verdacht van het stelen van 23.000 euro van een begrafenisvereniging. Het raadslid van de partij Lokaal Dinkeland was penningmeester van de vereniging Helpt Elkander in Denenkamp. Vorige week ontdekte de begrafenisvereniging dat er geld was verdwenen. Lokaal Dinkeland heeft het raadslid geschorst. Nu hij gezocht wordt vanwege vermeende fraude bij een andere vereniging... dat hij uh, het publieke belang niet kan dienen. En dat is meerdere redenen reden en misschien wel de grootste reden om te zeggen... van, nu moet je een tijd lang niet uh, Lokaal Dinkeland dienen. Nee, je bent ook geen persoon om op dit moment voor Lokaal Dinkeland uh, in de schijnwerpers te staan. Het is onduidelijk waar het raadslid van Dinkeland nu is. Mediamarkt heeft de wet overtreden door stiekem zijn medewerkers te filmen... Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens na onderzoek. Mediamarkt liet mystery shoppers met een verborgen camera opnames maken. Die beelden werden gebruikt bij beoordelingsgesprekken met medewerkers. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens mag dat niet. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat je camera's gebruikt ter beveiliging. Maar die moeten dan ook de beelden daarvan ter beveiliging worden gebruikt. En niet om mensen te controleren over de manier waarop ze bijvoorbeeld hun werk doen. Het college bekijkt nu of Mediamarkt een boete krijgt. De Japanse politie heeft de verdachte van een verkrachting opgepakt na een klopjacht. De verdachte van twintig ontsnapte gisteren in de stad Kawasaki... toen hij voor verhoor op het kantoor van de officier van justitie was. De politie zette 4000 mensen, helikopters en speurhonden in om de man te vinden. De ontsnapte gevangenen hield het land een dag lang in de ban. De arrestatie werd rechtstreeks op de Japanse televisie uitgezonden. Het weer wisselvallig, maar ook af en toe zon. En het wordt zo'n 11 graden. Aan zee staat een harde wind. In de middag en avond zijn er in het hele land windstoten mogelijk. Morgen droog en geregeld zon. En dan wordt het een graad of acht. Er is verkeersinformatie vanuit Den Haag, meldt zich Kees Kwaks. De A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Dat is een vrachtauto met aanhangen gekanteld. De afsluiting is tussen Dordrecht Centrum en Knooppunt Klaverpolder. Er staat 3 kilometer file achter. Het verkeer kan omrijden vanaf Knooppunt Ridderkerk richting Breda via Gorkum.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 Radio 1. Wat staat hier nou op tafel? Jägermeister, roost. Lekker hè. En ook aan die tafel Edwin Rutte. Broodje, oma Willem? Um, ja, heerlijk. Wordt u niet helemaal gek van dat dat poep u nou al veertig jaar achtervolgt? Ik vraag me af, worden de mensen wel eens gek van dat ze het de hele tijd aan me vragen? Maar ik word er niet gek het van. Was, het was mijn eerste keer, dus nee. nee. Goed dat u er bent. Dankjewel. Jan Pieter Lokker zit er ook. Hij is Wanermund, burgemeester van Noordwijk. Hij wil dat burgers meer invloed krijgen op de besluiten al daar. En Reinier Heutink is directeur van het marktonderzoeksbureau Ipsos Nederland. Bent u beide opgegroeid met ome Willem, heren? één voor één. Ja, zeker. Ome Willem is natuurlijk toch een onderdeel van je opvoeding uh, geweest. En, uh, en zeker ook in de overdracht naar uh, de eigen kinderen. Dit is de stem van Lokker. En u, meneer Hutting, ja, geldt een beetje hetzelfde voor uh, de eerste fase. Hè? Want je hebt twee fasen, Omer Willem. En ik vroeg op kantoor, mensen, heb je nog iets leuks voor ome Willem? Dus ja, is het fase 1 of fase 2? De herhaling heeft ook weer een hele nieuwe doelgroep uh, geworden. <laughs> en maar u, ik ben van de eerste. U keek bij de, Oh, de eerste. Ja, ja. ja toch wel. Ja, toch wel. Ja. We houden het dus bij fase 1. Precies. <laughs> Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Volgens het genootschap Onze Taal is participatiesamenleving het woord van 2013. Participeren, dat is het devies van het kabinet. Nu komt u, Jan-Pieter Lokker, waarnemend burgemeester van Noordwijk... met een participatiedemocratie. Hoe werkt dat dan? Ja, ik denk dat het uh, het woord van 2014 gaat worden. Het is eigenlijk een, uh, een gevolg van... Uh... De participatie samenleving. Als je van inwoners vraagt om mee te praten en mee te doen en ze ook meer verantwoordelijkheid te geven, dan is het logisch dat je ze ook meer mee laat beslissen. Nou, op welke manier dan? Nou, door gebruik te maken van uh, wat nou, op dit moment uh, eigenlijk ook uh, heel erg in ontwikkeling is: van ICT, informatie- en communicatietechnologie. De smartphones. Uh, niet alleen de smartphones, ja, bijvoorbeeld, maar. Tablets. Ik denk, alles. Al die media die dus zeg maar op dit moment beschikbaar zijn... die kun je ook inzetten om je besluitvorming democratisch te laten verlopen. En als je burgerplatforms gaat creëren... die zeg maar op een digitale manier met elkaar communiceren... dan denk ik dat je ook meer inwoners kunt betrekken... bij de zaken die in het dorp leven. Gernie ja. Heutink, directeur van het Onderzoeksbureau Ipsos... weet hoe je dit soort panels moet vormgeven. Wat vindt u van het idee om te beginnen, meneer Heutink? Ik vind het een heel goed idee. Laten we daarmee beginnen. Het is alleen een beetje flauw om te zeggen... maar het is niet helemaal nieuw. We zijn eigenlijk een jaar of tien geleden al begonnen met een onderzoek... dat hebben we genoemd de Burger King. De klant is koning, de Burger King. En daar hebben we gekeken hoe burgers nauwer betrokken zouden kunnen worden... bij het gemeentelijk beleid. En uh, toen bleek dat 50 van de mensen in gemeenten... dus vindt dat hun stem onvoldoende gehoord wordt. Toen zei een derde van de mensen... ik zou ook wel graag intensiever mee willen doen. Ik zou in zo'n panel willen zitten. Maar als je aan mensen vraagt van een stelling voorlegt en zegt... ik hoef niet zo nodig betrokken te worden bij dat beleid... ze moeten gewoon hun werk goed doen. Dan zegt 70% ook ja. Ja. Dus, ja, ja. Dat is wel de vraag, meneer Lokker. In hoeverre zijn ja. de inwoners van Noordwijk... hebben die daar zin in om daarmee te doen? Ja, of ze er nu zin in hebben. Ik ben ervan overtuigd dat uh, als ik kijk naar de, hoe zij... In, in het verenigingsleven participeren, hoe ze reageren ook op politieke besluitvorming. dan denk ik dat er uh, voldoende kennis en kunde is, maar ook vooral enthousiasme. om deel te hebben aan het burgerplatform. En waarom is het anders? Uh, niet nieuw, maar wel anders. Is dat je eigenlijk met. Uh, als je het digitaal maakt, dan kun je eigenlijk onderspot waar je op dat moment bent. kun je inloggen met digid en wachtwoord. En ook al als je... zit je in Saudi-Arabië, je kan toch je mening geven Overal over. Overal in de wereld kun je gewoon deelnemen. Voor de gemeente Noordwijk. Ja. Ja, maar als Noordwijker. Hè, dan, ja. uh, dus als je Noordwerker met vakantie bent, dan kan dat. Wat ook aantrekkelijk is, is dat ik daarmee probeer... jongeren die heel erg uh, gewend zijn om met sociale media om te gaan... en met digitale instrumenten... om die drempel voor hen in ieder geval te verlagen... om aan de politiek deel te nemen. Maar noemt u nou eens één thema dat u zou willen voorleggen... aan het burgerforum? Een concreet thema zou kunnen zijn als het gaat om uh, Noordwijk. Uh, bijvoorbeeld het standbeleid. He, dus hoe ontvang je gasten van buiten... Uh, in Noordwijk. Wat hebben die nodig? En uh, Dat is bijvoorbeeld één voorbeeld. En dan bedoelt u, komt er een nieuwe strandtent? Of? Ja, nou, dat zou best kunnen. Want uh, dat is natuurlijk ook heel actueel. Ik denk dat elke burger ja zegt. Uh, nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ook aan tafel, uh, ome willen, meneer Rutte. Goedemiddag nogmaals. Zou Hallo. u wel in zo'n zo burgerpanel willen? Ik zou er alleen in willen op het moment dat ik zeker weet... dat het serieus genomen wordt. Ik heb het gevoel dat er in veel gemeentes dat je in zaaltjes... en dan kom je langs, dan druk je de hand van de wethouder... en die wuift je dan uit en die zegt dan nou, zo, die hebben we gehad... en dan ga je vervolgens met je spandoeken in de rond... en je wordt niet serieus genomen. Dat zou voor mij de eerste praatgroep zijn. B stel ik iets voor als ik me inspan als participeerder. Nou, ja, nou, dat, dat vind ik een hele uitdagende vraag. Maar dat is nou precies ook uh, wat ik heb... Uh, Gezegd als je inderdaad serieus uh, mensen laat uh, meepraten en meedenken en meedoen, dan moet je ze ook een serieuze stem geven. En in mijn voorstel is het zo dat als de meerderheid van het panel ook zegt van uh, dit willen wij, een extra strandtent bijvoorbeeld dan moet de gemeenteraad met hele goede argumenten komen... om daar dan tegen te zijn. Maar in de gemeenteraad zitten verschillende partijen... die allerlei andere opvattingen hebben... en ook over een strandtent andere opvattingen hebben. Er zitten bijvoorbeeld mensen die zich bezighouden met het milieu... en die denken, nee, niet weer zo'n strandtent. Die hebben dan niks meer te vertellen. Nee, ze hebben niet niks meer te vertellen. Maar wat ze naar binnen halen is de kennis, de kunde... en de wensen van de dat inwoners. Dat vind ik interessant. En als dat gebeurt, dan moet je van goede huizen komen... om dan niet ook... Zo'n breed samengesteld forum. Zo'n breed samengesteld panel. Om dat serieus te nemen. Want dat is precies wat de heer Rutte om dat zegt. Niet, ja, om dat niet serieus te nemen. Om ja. dat niet serieus maar, te maar, nemen. Maar zo is de numerieke <laughs> meerderheid. Is de, is, is de numerieke meerderheid nu de baas? Of is, is eigenlijk, laat ik zeggen, het. het, het, het de TNO, de, de, de, het soortelijk gewicht van het plan. Want we weten eigenlijk allemaal best wel wat goed is. Maar we weten ook wat belangen zijn van verschillende groepen. Dus is nou per definitie de numerieke meerderheid de baas? In een aantal gevallen is dat misschien toch ook weer niet handig. Nee, maar als je kijkt naar hoe die samenstelling van zo'n burgerpanel is... dan uh, is die eigenlijk uh, door alle leeftijden heen. Hmm. Dat kun je gewoon goed uh, organiseren. Ook alle opleidingsniveaus, uh, alle wijken. Oh, mooi. En wat je dus nu bij veel bouwprojecten bijvoorbeeld hebt, dan zie je dus alleen de direct belanghebbenden die komen en die bevolken de raadzaal Die geven de wethouder allemaal handjes. En, <lacht> en ja. hopen dan het beste. En de partijen die denken: van nou is dat een groep waar ik straks bij de verkiezingen ook nog ja, wat aan zo, heb? Zo, nou kunnen we En dan, uh, ja. dan denk ik, als je dat wat breder maakt en uh, zeg maar het algemeen belang, en dat is het dorpsbelang, laat meewegen, dat kan dan doordat mensen uit een andere wijk ergens anders ook een stem kunnen uitbrengen. Maar even een ander voorbeeld, hè. Stel, een gevoelig voorbeeld. Stel, het Rijk wil in Noordwijk een asielzoekerscentrum. Als je dat aan de inwoners voorlegt, kan me zo voorstellen... Uh, dat er een hele grote kans is dat de meeste mensen nee zeggen. Hè. Not in my backyard. En dan? Uiteindelijk is de gemeenteraad in laatste instantie... verantwoordelijk voor het besluit. Oh, u neemt ze toch niet helemaal serieus? Ja. Jawel, ik neem zowel de gemeenteraad serieus... Als degene die hun stem uitbrengt maar via burger. Maar 95% van het burgervorm zegt nee, willen we niet. Sorry. Wat gaat u dan doen? Nou, niet wat ik dan ga doen. Dan is het wat de gemeenteraad wat gaat de uiteindelijk gemeenteraad besluit. Uit, ja. En dat is een afweging die ze zelf moeten maken. Ja, maar ik ze... weet het antwoord. Want u, u zegt al, uiteindelijk beslist natuurlijk de gemeenteraad. Dus dan lezen ze en dan denken ze, nou, dat is heel vervelend. En dan leggen ze het naast zich neer. Ja, maar ik ben er niet van overtuigd dat men uh, 95% tegen een asielzoekerscentrum is. Nee, dat zijn de, andere is 75%. Ook Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk, uh, er is een hele negatieve beeld,vorming daaromheen. In de hele discussie. Maar je kunt zich een voorbeeld voorstellen waarin dat voorkomt. He, 75% is er ergens tegen. En, dan zegt, en dat is een precair onderwerp. En dan zegt de gemeenteraad toch, het gaat door, dan voelen mensen zich toch gepiepeld. Als dat een enkele keer gebeurt en de gemeenteraad heeft uh, zwaarwegende argumenten. die ook getoetst zijn aan het algemeen belang, dan moet de gemeenteraad ook zo autonoom zijn om dat naar zich neer te leggen. Dat klopt. Maar dan zit meneer Rutte in het forum en die denkt dan... nou, bekijk het maar, ik doe mooi niet meer mee. Die raakt een beetje teleurgesteld. Ja, het is natuurlijk toch ook geloofwaardigheid op de een of andere manier. Want ieder kent natuurlijk toch deep down kent de argumenten. Je hebt het liever niet... maar je weet aan de andere kant ook wel... als je een warm voelend hart hebt voor asielzoekers... dat je zegt, die moeten ergens zijn. Dus ik denk, als je veel streeter en veel opener... en veel eerlijker bent over de dingen... empathisch naar die andere luisteren... Dat, dat, dat mensen wel het gevoel van vertrouwen houden... terwijl het toch een beslissing is... waar je misschien zelf niet helemaal mee eens bent. Maar meneer Hutting, wie neemt nou in, in, in, in zo'n geval... de finale beslissing? In een moeilijk, precair geval... Ja, ik, ik vind het overigens... Het gaat ook de, als je zoiets wil doen, dan moet je de verwachtingen van mensen... heel goed managen, want anders stel je, je teleur. Ik vind meebeslissen, vind ik onzin. Daar heb je de gemeenteraad voor. Daar hebben we een vertegenwoordigende democratie voor. Maar die mensen zijn wel gehouden om zoveel mogelijk... meningen, opvattingen, inspiratie, ideeën... uit die burgerbevolking te halen. Adviseren, is ideeën, dat is de bedoeling. Maak dat, maak dat heel erg duidelijk van tevoren. Als het uiteindelijk zo zou zijn... dat je dat, heel, dat, je dat panel helemaal goed in elkaar hebt zitten... dat is razend lastig hoor... Um, dat dat helemaal goed is. Dus dat je op een hele goede manier die mening van de bevolking meet... en hij is anders dan die van de gemeenteraad, kun je drie dingen doen. De gemeenteraad luistert en volgt dat oordeel. Uh -huh. De gemeenteraad uh -huh. denkt, wij hebben niet goed gecommuniceerd. We hebben niet duidelijk gemaakt wat de afwegingen zijn... en gaat beter communiceren. Of de gemeenteraad zegt, we leggen het naast ons neer... en dan loop je het risico dat je over een paar jaar niet herkozen wordt. Het is vrij simpel, denk ik. Maar ik denk, burgers mee willen laten beslissen... beslissen is een vak... Uh, ik heb ook liever dat mensen hier heel veel verstand van, nemen, er, van hebben... en die ik vertrouw, dat die je keuzes maken... en dat ze dat niet op mij afschuiven. Ja, maar dat, als ik even mag... Het, u mag, u zit daarvoor. Het, het punt van vertrouwen, dat is uh, namelijk het kritieke punt. Als ik kijk naar uh, onderzoeksbureaus die ook uh, geconstateerd hebben... dat het vertrouwen in de politiek juist bijzonder laag is... Ja. men gelooft niet dat uh, degenen die in de gemeenteraad zitten... in staat zijn om de huidige problemen op een adequate manier aan te pakken... dan denk ik, ja, als dat dan de situatie is, dan wordt het dus tijd om uh, verantwoordelijke burgers... een daadwerkelijke stem ook te geven. En ik ben helemaal niet zo bang om die burgers ook inderdaad... dat beslissingsrecht te geven. Maar als dat de, als, maar als dat de ja. situatie is, dan zou ik zeggen... zoek betere gemeenteraadsleden. Of doe ik hem op. Ja, laatste is dus. ja, ja, dat Dat is, is, dat is de ultieme ja. <laughs> uh, consequentie. Maar dat is natuurlijk onzin. Want, uh, nee, maar is het namelijk niet een beetje. Ik, kan, ik vraag me even af wat, wat uw gemeenteraadsleden daarvan vinden. Zien die niet als dit als een, als een, nou, een brevet van onvermogen? Nou, er is kennelijk weinig vertrouwen in ons oordeel. Nou, dat blijkt dus uit de pols. En uh, dat er dus weinig vertrouwen is. Aan de andere kant... Ja, maar dat vinden zij natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Uh, op een gegeven moment dat uh, de heer Hoogduin zegt... Van dat uh, nationale politiek eigenlijk te weinig aandacht geeft... en weinig uh, urgentie heeft. Dan, zegt, dan reageert iedereen positief. Ja, dat klopt. Behalve de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk logisch. Het is alleen niet bedoeld als een disqualificatie... op dit moment van de, van de gemeenteraad. Het is... Want als ik probeer het positief te zien. De gemeenteraad moet toelaten dat andere mensen ook een fantastische mening hebben. Ja, mening, maar zelfs beslissen, zegt u. Ja. Als... Dat gaat ver. Dat gaat heel ver, ja. en, en is dat toch betekent... een strijd met ons staatsrecht? Nee, dus niet in strijd met ons staatsrecht. Omdat uiteindelijk de gemeenteraad zelf het finale besluit neemt. Maar doet dat op basis van, zeg maar, de meerderheid. Jan-Pieter Lokker, blijf zitten. En ook Renier Heutink. We praten zo meteen met de heren Verder. En u komt ook nog een bod als ome Willem aan het woord is. PV. Feest voor de Koninklijke Landmacht. Vandaag vieren ze 200-jarig bestaan. Het feest is in Den Haag op Plein 1813. En daar staat ook Joris van den Kerkhof. Adjudant Rauw staat er ook bij. Eh, van de sectie Ceremonieel en Protocol. Als ik uw gezicht zou moeten beschrijven... dan zou ik zeggen van... ja, u hoort bij de sectie Ceremonieel en Protocol. U ziet er ook officieel uit. Dank u wel. Hoe komt dat zo? Uh, nou, misschien is dat uh, door 37 jaar dienen bij dit bedrijf. En uh, dat doe ik met veel plezier. En nu voor het laatste half jaar... inderdaad bij een sectie uh, ceremonie en een protocol... waar ik twee jaar uh, werkzaam ben dan in totaal. Ja, vanaf 1977 uh, bij Defensie... Ja. Dan heb je ook wel heel veel uh, momenten meegemaakt... dat collega's weg moesten. Ja, zeker. Ik heb zelf ook wel uh, de beurt gehad. Ja, ja, ja, dat klopt. En nu weer terug. En nu weer terug, ja. We staan aan de zijkant van uh, een gebouw uh, wat uitzicht heeft op uh, uh, plein 1813. Zullen we, ondanks dat het een beetje mistert, een beetje die kant uh, oplopen. Um, wat is uw functie vandaag, want we kunnen heel veel zien... oh, nou regent het wel heel hard... we kunnen straks heel veel zien en, uh, en, en horen... maar er is natuurlijk ook heel veel niet te zien en, en, en niet te horen. Wat, wat is uw rol daarin? Ja, ik ben met name in de voorbereidingen... ben ik uh, de man geweest die ver aan de logistiek aangestuurd heeft. Ik begrijp dat u wel in dat vromgebouw uh, geweest bent... waar de mannen allemaal omgekleed zijn. Nou, om dat uh, te regelen, zeg maar... Uh, en dat uh, beschikbaar te stellen aan het depot de depo ceremonieel uh, tenue... Uh, daar ben ik in die voorbereidingen mee bezig geweest, die contacten. En uh, dat wordt bijvoorbeeld ook weer schoongemaakt na afloop. Dat lijkt dan zo'n uh, klein detail. En dat geldt ook hier voor die show van Vier. En die show van Jalan Vier hier, dat heb ik mogen inrichten. En hier vangen we dus, uh, hier hebben we opgevangen de regiment en korpscommandanten. Een uh, grootste deel van de muziek, uh, de vaandelgroepen die hier vanuit ook uh, vooroef vooroefenen. En nu bijna gereid staan om het te doen. Ja, het was net een mooi beeld. Er was even een windvaan die voorbij kwam. Nu weer. En een collega die naast u staat en nu. Tegelijkertijd pakken u barret op om het recht te zetten. Is die wind nog een groot probleem voor zo straks? Ja, dat kan een groot probleem zijn. Want het is zelfs op dit moment, ik denk dat ongeveer op dit moment besloten wordt. Of er wel mensen op de tribune gaan mogen. Want uh, dat kan natuurlijk uh, gevaar opleveren. Hè? Uh, ja, daar zit een hele overkapping over. En dat is natuurlijk één grote windvanger. Ja, de hekken die, uh, die de weg afsluiten naar plein 1813... die vallen ook af en toe om, die waaien ook af en toe ja. om. Dus het zo, als het betekent dat er geen mensen op die tribune mogen... waar gaan die dan zitten? Gaan die naar de televisie kijken? Ja, die, uh, die zullen in ieder geval daarnaast moeten gaan staan. Nou, maar goed, dat, laten we hopen dat dat uh, uh, niet gaat uh, moeten. Ja. Maar uh, ja, we het is, het is zitten met sterke rukwinden. Dat is ook voor de vaandeldragers overigens natuurlijk... Ik ben hiervoor was ik ook een van die falendragers, maar mogelijk ook een probleem... want uh, je moet hem wel vast kunnen halen. De muziek die we horen, dat is om de uh, boksen een beetje te testen. De muziek die we straks gaan horen, komt live van al die militairen... 1100 in totaal, die gaan lopen en gaan neigen naar de koning. En neigen, dat is buigen. Knikken. Met de wind mee. Ja, Druk. Knikken. En dat doet iedereen hier aan tafel nu ook even. NOS-verslaggever Joris van den Kerkhof op plein 1813 in Den Haag. Wat gebeurt er in de rest van de wereld? Buitenlandredacteur Willem Frank de Noot vertelt het in 100 seconden. De Venezolaanse president Maduro heeft crisisoverleg gehad met alle gouverneurs van het land over de vele moorden daar. Dat deed hij na de golf van emoties die loskwam vanwege de moord op actrice en ex-miss Venezuela Monica Spier afgelopen maandag. Maduro belooft een zero tolerance beleid. Yo, como presidente de la República, as president zal ik the full force of the law against all those who seek to maintain the massacre against the people. There will be no tolerance for those who seek to carry out such actions. Venezuela is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Vorig jaar werden er bijna 25.000 mensen vermoord. In China zijn ze van plan om eind dit jaar een volledig rookverbod in te voeren voor openbare gelegenheden. China is de grootste tabaksconsument van de wereld. Eén op de drie sigaretten wereldwijd wordt weggepaft door een Chinees. De tabaksbedrijven, die van de staat zijn, sponsoren ook nog basisscholen voor de goodwill, zegt de Wereldlongorganisatie. Children 10. in China, they're finding that people appreciate what the tobacco industry are doing. They're feeling trustworthy towards them. They're feeling they would smoke those cigarettes. De Belgische politie en justitie gaan harder optreden tegen mensensmokkel. Dat gebeurt vooral op parkeerplaatsen langs de Vlaamse snelwegen. De smokkelaars zouden steeds agressiever en sluwer te werk gaan, zegt deze openbaar aanklager. Als zij met mensen in hun auto uh, aan waanzinnige snelheden bijvoorbeeld de vlucht nemen... en dan proberen om het politievoertuig te rammen... dan is dat uiteraard niet zonder risico's voor de mensen die zich in dat voertuig bevinden. De Belgische politie kwam deze week al meerdere keren in actie tegen mensenhandel. Vannacht werd nog een team smokkelaars op het raad betrapt. En straks in BV Buitenland heb ik voor jullie... het verhaal over een ho de hoogste geestelijke van Kirgizië die betrokken is bij een seksschandaal. Seksschandaal. Het begint toch weer een beetje op BNN te lijken. The Pretenders. bras in the Pocket. Hoe ging die ook alweer? Intention. <middels> I'm motion I'm a strong emotion I've been driving A day tight leaning No reason Just seems so hou zo van Chrissy Hyde. Ik vind, het, ik vind het schitterend. The Pretenders, Brass in the Pocket, in pocket. Ik vroeg me even af, wat is er van haar geworden? Weet je dat, Felix? Ik heb geen idee, maar ze leeft nog. En ja, ik denk dat, dat, dat ze werkzaam is in de Burger King of iets dergelijks. Goed. Columnist en schrijfster Nienke de Jong. De jaarwisseling die ligt alweer eventjes achter ons. Maar jij hebt nog eens goed nagedacht over een oplossing... voor al die vernielingen die er maar steeds weer zijn met Oud en Nieuw. Ja, slepen. Slepen? Ja, slepen. Uh, nou ja, even terug even. We hadden natuurlijk uh, Veen, waar de hele, het hele dorp zo'n beetje in de hens ging. Uh, er waren op het nieuws op nieuwjaarsmorgen alleen maar uitgebrande autowrakken. En... Uh... Dus heel veel redderij, daar houden mensen blijkbaar van, en helemaal op uh, nieuwjaarsmorgen. Uh, de gemeente Almere had daar een oplossing voor. Die hadden uh, iets bedacht. Er gingen mensen de straat op en elite aan van de listen. En jongeren, andere jongeren, zien wat het kost. Zeg maar, een, een prullenbak of een bushokje. Uh, zodat die jongeren wisten uh, voor hoeveel euro ze zouden vernielen. als ze zoiets in de fik zouden steken. Maar wat is een nou slepen? Uh, zal ik dat zo meteen vertellen? Oké. Okay, ja. <laughs> maar goed, dus de gemeente Almere die laat zien wat ja. het kost. Uh, en dat is natuurlijk ja. hartstikke is leuk allemaal. Idee, ja, heel goed idee. Maar dat, le dat levert natuurlijk eigenlijk alleen maar een, uh, uh, een spelletje op voor vandalisten... die dus kunnen gaan turven voor hoeveel geld ze al in de hens hebben gestoken. En dan kunnen ze dus <laughs> zeggen, ja, hey, uh, Rodney, je moet al wat beter je best doen... want uh, Theo heeft al voor 14.000 euro aan... Uh, uh, een prullenbakken kapot gemaakt... en jij nog maar voor 7000, dat ben je aan het doen. Ja, dan hadden ze er nog iets bij. De gemeente Almere had ook een bonus uitgeloofd... dat als er voor minder dan 75.000 euro... aan schade gemaakt zou worden... dan zouden die jongeren een bepaald bedrag uh, krijgen... of dat zou geïnvesteerd worden... in iets voor jongeren. Dus een skatebaan of ja. een veldje met ja. oefentoestellen. Wat natuurlijk... Idioot is, want ja, dan ga je natuurlijk helemaal turven voor hoeveel uh, schade je al hebt gemaakt en of je onder die 75.000 euro bent gebleven. Dat zijn ze gebleven, zegt de gemeente Almere, want het is 71.000 euro geworden. Maar ze hebben ondertussen ook al, ze hebben een snoepwinkel in de hand gestoken en een zoutcontainer laten ontploffen. Dus volgens mij klopt dat niet eens. Maar ze krijgen dus toch die bonus, dus ze krijgen die speeltoestellen terwijl ze nog steeds voor 70.000 euro schade hebben gemaakt. En dat vind ik zo belachelijk. Maar zoals beloofd, jij hebt dus een oplossing. Ja, wat ze dus altijd vroeger bij ons in het dorp deden... in het uh, koude Friesland... daar gingen ze altijd slepen op Nieuwjaarsmorgen. Ah, oh, daar, ja. daar is slepen. Je moest dus altijd alle spullen die je om het huis had staan... die moest je uh, vastzetten of opbergen. Want alles wat nog buiten stond, wat je niet had opgeborgen... dat werd meegenomen door de jongeren. En dat trof je dan de volgende ochtend in iemand anders de tuin aan... of stonden ineens alle tuinbankjes in een weiland... Het is te suffel worden, ik weet het. En we gaan die vandalisten daar echt niet mee over de streep trekken. Maar het was wel heel gezellig en onschuldig vermaak. Maar ja, ik denk dat ze volgend jaar in Almere... krijgen al die uh, railschoppers waarschijnlijk een bonus... waardoor ze een jacuzzi in het gooi meer krijgen of zo. Dus die gaan heus niet slepen, die blijven gewoon vernielen. Luister naar Nienke Riel. Dank, Nienke. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Hier zitten nog steeds burgemeester Jan-Pieter Lokker van Noordwijk. Hij wil burgers meer invloed geven. En marktonderzoeker Renier Heutink. Hij weet welke valkuilen er zijn als je een burgerforum samenstelt. En zometeen praten we ook met Edwin Rutte. 40 jaar geleden begon zijn levenswerk, de film van ome Willem. Nu eerst het nieuws. Dit is Radio 1. Mediamarkt zit fout door het stiekem filmen van zijn medewerkers... zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Mediamarkt liet mystery shoppers met een verborgen camera opnames maken... en die beelden werden gebruikt bij beoordelingsgesprekken. Volgens het CBP mogen werkgevers geen verborgen camera's gebruiken... om personeel te filmen, Dat Mag alleen als er veel wordt gestolen of gefraudeerd. De reisbranche is boos over de invoering van een verplicht elektronisch visum voor Turkije. Vanaf 10 april moeten reizigers van tevoren online een visum kopen om het land in te mogen. Nu kan dat visum nog bij aankomst in Turkije worden gekocht. Reisorganisatie TUI verwacht veel romslomp en vakanties die niet door kunnen gaan... omdat mensen vergeten zijn zo'n visum te regelen. En in Tilburg zijn vijf mensen aangehouden die stroom hadden afgetapt van een lantaarnpaal op de A58. Volgens de politie wilden ze een illegale houseparty geven... Agenten zagen dat er een stekkerdoos met een stroomdraad aan een lantaarnpaal was vastgemaakt. Door de kabel te volgen kwamen ze uit bij een auto met geluidsapparatuur en discolichten. Vijf verdachten wilden daarmee een houseparty geven in een tunnel daar in Tilburg. Het zijn de hoofdpunten. Mooi nieuws, door Megens, er is verkeersinformatie nog altijd, Kees Kwaks. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd bij de afrit Everdingen. Het levert twee kilometer file op vanaf Culemborg. Twee rijstroken zijn dicht. Roelof van de redactie met een update van de nieuwsbw.nl. Dag rakkers. De People's Choice Awards zijn vannacht uitgereikt. Dat is een Amerikaanse prijs die wordt uitgereikt... ter erkenning van de mensen en het werk in de volkscultuur. Een soort FARA-prijs dus. Ja. Er waren nogal wat categorieën, rare ook, als favoriete bromance... favoriete chemie op het scherm. Een paar wat belangrijkere highlights. Iron Man 3 werd favoriete film. The Big Bang Theory favoriete comedy. En dan zijn er ook muziekcategorieën. Dit is bijvoorbeeld het favoriete liedje van Amerika. Mooi liedje. Ja. Zing het zelf even. I Eye of the Tiger. Katy Perry met Roar. En Britney Spears, waarvan ik dacht dat ze allang over de top was, werd favoriete popartiest. Ze had zich even losgemaakt vanuit het schnobbelcircuit van Las Vegas. En ze had het boekje Speech Clichés gelezen. Dit is zo so cool. Dit is awesome. Um, ik was niet excited ik of of I I wil my family, my beautiful family, my boys at home, my management team, and all of my fans. I love you dearly. Ja, en iedereen is verder ook nog. Nederlands succes was er ook nog. De week werd voor John de Mon nog beter dan hij al was. De Voice pakte de Award voor Favorite Competition TV show. Ja, ja, Nederlandse jongeren jongens zijn minder ambitieus dan je misschien denkt. Er is een onderzoekje, onderzoekje naar gedaan door Coca Cola, de Diedrich Stapel onder de frisdranken. Ze hebben jongeren tussen de 12 en 29 ondervraagd. De grootste ambitie voor ruim de helft van de onvraagde jongeren is een gelukkig gezinsleven. Ja, dat zou ik ook wel willen. 22% maar zegt voor een succesvolle carrière te gaan, terwijl 49% liever een plezierige baan heeft. En maar drie op de honderd jongeren willen graag een bekende Nederlander worden. Dat is dan wel weer een geruststellend idee. Miljoenen vrouwen overal ter wereld lopen al de hele dag te oe en aan achter een computerscherm, want er is een ijsbeer geboren in een Canadese dierentuin. En dat vinden ze schattig, de filmpjes daarvan, ja. hè? Ja. ja. Nou worden er wel vaker ijsberen geboren, maar dit is er kennelijk eentje met swag. Eentje met knoetpotentie. Dit is de Duitse ijsbeer die een paar jaar geleden wereldberoemd werd. Hij maakt ook geluid, het beestje. Niet schrikken, want het klinkt vooral alsof iemand een gloeiende pook... is en kleine ijsberenoogjes duwt. Ah! Deze heeft nog geen naam, daar wordt een wedstrijd voor uitgeschreven. Hopelijk loopt het beter met hem af dan met Knoet. Die was na een paar jaar een beetje een vatsige beer geworden. Met een vieze gele vacht. Hij overleed op vierjarige leeftijd en is nu een opgezette attractie. Vanaf juni is Halle If You Hear Me op Broadway te zien... een musical met muziek van Tupac Shakur. Het verhaal gaat niet over zijn leven, maar over twee jeugdvrienden... die in een arme stad in het westen van de, e van de VS wonen... en met moeite hun dromen proberen te verwezenlijken. Alle Tupac-klassiekers zitten erin natuurlijk. En als het succes wordt, is het uiteraard een kwestie van tijd... voordat Joop van den Ende de musical ook gaat brengen hier in Nederland. En wie zou dan de hoofdrol moeten spelen? Ja, misschien wel deze man. Will help us find us Wil van Dijk voor Bill in een Toepak Musical. Dat wordt schitterend, mensen. Volgens ons op Twitter, at de En ik zie jullie zo. Tot zo, Olaf. De film van oma Willem, met in de hoofdrol Edwin Rutte. Dat klinkt natuurlijk veel mensen vertrouwd in de oren. En dat startte dit jaar maar liefst precies 40 jaar geleden. En zo klonk toen de TV-tune. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Edwin Rutte in de studio. Voor die ene luisteraar die niet weet wie Ome Willem was. Kunt u hem even omschrijven? Ach, voor die ene? Voor die ene, ja. Eén telt ook mee, hoor. Het gaat ja. niet alleen maar om de numerieke meerderheid. Ome Daarom Willem, ome Willem was, een, uh, was een modale vader, dus zeg maar gewoon grillig. Je wist niet precies waar je uh, aan toe was met hem. Uh, het ene moment uh, vond hij dingen goed die hij het andere moment niet goed vond. Hij kon streng zijn, maar was eigenlijk deep down een hele, een hele aardige man. Maar aan de grillige kant. Het ja. was eerder een liefde verhouding met ome Willem dan... Dat het allemaal was. Het was niet zoetsappig. Nee, het was helemaal niet zoet, zoetsappig. Oh, nee, nou, nog. Ik, ik kan me wel herinneren dat u soms ronduit chagrijnig was. Ja, jawel. Ja, nou ja, dat is dus de modale vader ook, hè? En, nou, dat is, en ik en werd dat daar is, een beetje bang van. Dat vind ik vervelend. Sticht een ja. kindercorrelatie. Kan ik het straks goed ja. maken? Is er nog een nummer ik, van? Sta, ik sta bovenaan. <laughs> nou, bel mij gewoon. Maar dat, dat heeft uw expressen U dacht, nou ja, kijk, vaders het, zijn niet alleen lief, dat was het idee. Nee, en het is het, de, de, de kern van het programma is natuurlijk... dat er een mate van identificatie is met de kinderen die kijken. En dan heb je aan de ene kant heb je ome Willem... en ik zal maar zeggen, dat is dan de modale vader. En aan de andere kant heb je Teun, Toon en August. Toon, Aard, Staartjes. Die is dus van, ja, maar dat vind ik vals van ome Willem... Uh, Teuntje, Jennifer Willems, uh, laat ik zeggen... Een, een, een vrouwelijk element van ja maar, ja maar, oma Willem. En August met baard, die dus zegt van... ja, is het eigenlijk niet, is het eigenlijk niet. En Harry Banning. De geitenbreien. Uh, ja, oh, de, de, de hoofdgeitenbreien, ja, oma Willem. Dus je had een fantastische rolverdeling. Je kreeg dus drama door het feit dat er tegenstelling was... tussen de figuren. En daar zit je dan naar te kijken, dat je denkt... hé, hey, is dat bij mij thuis zo? Hé, hey, hoe zit dat? Niet het kinderen, moest herkenbaar zijn voor de ja, en kinderen hebben recht op begrijpen. Zeker niet kinderachtig zijn. Dat is de dood in de pot. En dan verder um, uh, fantastische mensen die het schrijven. En een meester die de liedjes maakt. Wat willen mensen nog meer? Nu bestaat het merk Ome Willem al 40 jaar. En nou dan waren wij benieuwd naar de invloed die dit merk nog altijd heeft. En Roelof van de Redactie, je hebt je verdiept daarin. Zeker. Ach, ik wilde wel eens weten of Ome Willem nou net zo'n household name is... als McDonald's en Philips. Dus ik heb een straatonderzoekje gedaan. Ik vroeg onder andere, wat is jouw herinnering aan Ome Willem? Ome uh, Willem was deze vuist op deze vuist, toch? En de grote grijze geitenbreier. Volgens mij heb ik ze één keer live meegemaakt. Toen was ik echt heel klein, maar ik kan me wel herinneren dat ik toen helemaal... Uh, ja, ik was gewoon een groot fan. Dat weet ik wel. Hoe Ome Willem in het echt heet... Rutjes, geloof ik. Um, ik heb geen idee. Nee. Uh, oh ja. Uh... Uh, uh, Rutte. Maar de achternaam is Rutte, toch? Wat ik met het merk Ome Willem associer... Eh, uh, ik denk dat Petje. Deze vuist op, deze vuist op. ja Ja, een broodje poep, hè? Broodje poep. plus jij ook een broodje poep? Ik ken oma Willem van de dik voor mekaar show. Nee, Het karakter Ome Willem, dat is... Uh... Het is van de dik voor elkaar show, ja. Nou, met het merk Alme Willem zit het helemaal snor, Veel beter dan met de naam Edwin Rutte eigenlijk. Want van de ondervraagde dacht 20% dat dat een oud trainer van PSV en FC Twente is. Ook. 40% <lacht> denkt dat Edwin Rutte de vader van onze premier is. Ook. En mijn moeder zei, service solo moet terug. Maar dan wel met Edwin Rutte. <lacht> Wat is dit allemaal leuk? Het enige verschil met, uh, of enige... Een van de grote verschillen met Mark Rutte en mij... is dat ik me en nog niet heb wegbezuinigd. Precies. Wordt u nou nog de godganse dag aangesproken als oma Willem? Zal ik je eens wat zeggen? Ik vind het enig. Ja. Iedereen die interviewt, die wil zo graag dat ik ga leiden. En ze... Ja, het is vreselijk. Ik vind het leuk. Ik sta bij de Jumbo en dan zegt de moeder, die short, aan de hand van een kind. Die zegt, kijk eens wie dat is. Ik zeg, moeder, hoe kan ze dat nu zien? Die dikke kale man. En dan haalt ze een fototoestelletje tevoorschijn. En ik zei laatst in mijn aardigheid, eh, wat wil je, moeder? Bij de paneermiddel of bij de wiskassen? Toen zei ze, om bij de wiskassen, we hebben net een nieuwe poes. Dus dan shock ik met Omi naar de wiskassen. Maak een kiekje, is het niet enig? Ja. Ja, ik vind, ik vind u veel leuker dan vroeger op tv, eigenlijk. Nou ja, nee, het is, het, het, het, ja, het is gewoon zo. Ik ben hè? niet meer bang voor u, dat is denk ik. Wat zeg je? Ik ben niet meer bang voor u. Ach, heel goed. Wat is het? Wat ja, zeg je? Mag ik even naar de wc? O, oh, eh, dat de kijker thuis weet. Felix Murders die straks zijn vinger op. Of je even dan, ga maar even naar de plas, geiten breien, kleine rakker. Dat was toch de bedoeling, neem ik aan. Hij loopt inderdaad weg, niet wat, voor de kijkers thuis. Wat was er nou zo, zo uh, afgezien van dat u daar stond uh, te shinen, laten we het even populair uitdrukken. Maar wat was er zo uniek aan het programma dat iedereen zich dat nog kan herinneren? Ik weet het niet precies. De, nou, een van de dingen is natuurlijk wel... je komt in het, in het kinderleven terecht tussen de drie en de, en de, en de acht jaar. En hmm. dat is een van de belangrijkste. Uh, leeft tussen nul en twaalf... is mijn gedachte vanuit de ontwikkelingspsychologie... Uh, daar, daar gebeurt het. Uh, en, maar er en... waren wel meer kinderprogramma's, neem ik aan, in die ja, tijd ja, ook. Er, er waren jaren er toen waren er helemaal niet zoveel. En dat was eigenlijk wel het aardige dat de VARA... toen met een programma begon... Uh, voor kinderen tussen de vier en de zeven jaar. Terwijl, terwijl dat er eigenlijk niet was. Maar het was ook heel los, hè? Ik bedoel, die kinderen die renden door het beeld heen... Ja, dat, dat was, was volgens mij ook nieuw. Nou, dat was echt helemaal nieuw. Het was niet zo echt van... zo, en jullie zijn straks op de televisie... Ja. en dan blijven jullie allemaal... nee, nee, nee, nee, het kwam allemaal aangelopen. En je zat wel eens raar te kijken. En dan zat ik midden in een liedje van Harry Ban... en dan komt kinderen voorgelopen een kind naar voren gelopen... en zegt, oma Willem, we hebben een nieuw bankstel. <laughs> ja, en dan zeg ik, zo, dat is niet gering, wat voor kleur. Of er kon een kind aanlopen dat ome Willem, ik moet plassen. Waarop, en ik kon dat aan die ogen van die kinderen zien. Toen zei ik, moest je van je moeder plassen of moet je zelf plassen? Dan zei ze van mijn moeder. En dan keek ik in de kamer en zei ik zo, moeder, heb je de video aan? <lacht> nou, dat soort dingen. Maar ja, je moest ondertussen natuurlijk wel... In de, je moest wel een programma naar een eind breien. Want er was het was dus niet één en al geïmproviseren? Nee, nee, nee nee, nee, nee, nee. Dat was gewoon een draaiboek. Dus de kunst was de, dat je toch... De, vandaar dat je ook op die wanhoops dingen komt... als Rora, Rilla, ga maar zitten op je billen, Rira, rondje... Of rira roeven en nu ogen blikkelijk Want ik moest door met het programma en de liedjes en de slotscène. Dus, dus ja, nou, nou, dat is natuurlijk bal, hè. Sommige uitspraken zijn ja. natuurlijk legendarisch geworden. Luister even wat ik roep, lus je ook een broertje op boep. Iedereen zit hier met een grote glimlach. Maar toen, niet iedereen was even enthousiast. Ik zeggen, de wereld was te klein. Het, is van, het wordt mij toegedicht, maar ik wil die grote eer doen aan Willem Wilmink. Die heeft, dit, die heeft, die heeft dat openingsliedje geschreven. Ja, nou, is het niet een schande? Een broodje poep televisie voor kinderen. En ik heb mij altijd gezegd, kijk jullie nou eerst eens naar het 8 uur journaal, een los jullie eerste shit eens op in je 8 uur journaal, waar we kijken, en wind je daarna selectief op over dat broodje. Maar daar kwamen echt brieven bij de vara binnen. Haal die man ja, van het scherm, dit kan niet. Verder had de VARA op dat moment ook een, we hadden ook feministische golven, het programma Hoor Haar, en ik maakte dan het, het gebaar van zeggen eens even allemaal, zijn er hier ook jongens in de zaal en dan dat spierballengebaar, en ach, ze doen me veel, zijn er ook een meisjes hier, en dan zong ik dat een beetje lief en een ja, ja, ja, dat is rolbevestigend. Maar ja, ik zei ja, je hebt één nodig die rolbevestigend is. Want er kan iemand anders er tegen protesteren. Je kan niet een programma over vloeken maken zonder te vloeken. Dus dat was ook vaak expres ja. in het extreme getrokken. Andere heren aan tafel, uh, Jan-Pieter Lokker, Reinier, Heutink. Is er een nieuwe Alme Willem? Vindt u? Ik was zo benieuwd wat Alme Willem daar zelf van vond. Ja, nee, dat is makkelijk afschrijven. Ja. Nee, ja. Ja, And halve, nee. ik zit in een levensfase dat ik de kinderprogramma's niet meer zo vol heb. Nee, ik ook niet. Ik, ik ben... denk al dat het Willem aan de, aan, de, aan de voet heeft gestaan. van het begin van de bandeloosheid in de samenleving. De bandeloosheid de geweldige, de geweldige, meneer, pas op uw woorden. Ja, maar, maar zijn er nog meer? Zijn er nu programma's die eenzelfde soort effectje te weten, die het anders doen dan anderen? Nou, kijk, het, is, het, het gaat eigenlijk in 1974 en nu, het gaat eigenlijk allemaal nog steeds over dezelfde dingen. Uh, geloof, betrouwbaarheid, eerlijkheid, liegen, pijn voor het eerst naar school. geloof, uh, geloof kan, uh, dat, dat, zijn, dat zijn algemene thema's alleen in een andere verpakking. En we hadden hier mooie schrijvers. We hadden Harry Banning, de grote Harry <kugt> Banning... die een eenvoudig liedje als deze vuist op deze vuist schrijft. Maar een nieuwe ome Willem... Die niet. Ik, nou, ik moet je eerlijk, ik, zie niet direct, ik zie niet veel kinderprogramma's, eerlijk gezegd. over zag ik eergisteren BNN proefkonijnen. Dat is dan niet ome Willem. Maar het deed me geweldig aan ome Willem daar, denken. Daar is de leeftijd iets hoger. Hè? Weet ja. ik, weet ik. De leeftijd, maar het deed me de hoe, hoe, hoe, het de leeftijd. Het deed er zo koop, geweldig aan denken. Het was zo vreselijk leuk. Maar het mooie is denk ik toch wel dat... Uh... Of meneer Lokker, de waarnemend burgemeester ja. van Noordwijk. Ja. Dat de programma's wat ontregelend zijn. He, ook door de chaos, de georganiseerde chaos. En dat is het aantrekkelijke, want dan ja. Ja. ga je dus naar die kinderwereld toe. Ja, en u zegt het mooi, georganiseerde chaos. Want chaos op zichzelf is niet interessant. Hier, we, we maakten eigenlijk een, een programma. Het was entertainment, maar de educatie zat in de voetnoten. Ja. En ik ben moe soms van het woord educatie, maar die hebben we wel nodig. Tussen 0 en 12, basisonderwijs is een ja. van de belangrijkste dingen die we hebben in Nederland. Het eerste vormende uh, wat we hebben. Het was entertainment, waardoor ze bleven kijken. En educatie in de voetnoten. En eigenlijk heel goed over nagedacht. Terwijl het uit de pols lijkt te gebeuren. En dat is dus al veertig jaar lang. Edwin Rutte blijft zitten. I picture something, is beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset.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 Freedom Song. Hij Heeft inmiddels alweer een nieuwe uit die heet Living in the Moment. Dat zou uh, vandaag de dag misschien heel actueel zijn geweest. Maar goed, BV we gaan door. Buitenland. Oeh, sorry buitenland Willem Frank de Noot, je gaat naar Kirgizië. Ja, laat ik je eerst even voorzien van de broodnodige basale achtergrondinfo. Want Kirgizië is een voormalige Sovjet-republiek in Centraal-Azië. Wij horen hier bijna nooit iets over. Ligt ingeklemd tussen onder andere China en Kazachstan. En Kirgizië moet het hebben van de export van goud, tabak en katoen. Al gaat het economisch daar niet heel erg lekker. Het merendeel van de Kirgiziërs heeft geen cent te makken. 75 is islamitisch. En dat is wel even belangrijk om te weten. Want de groot moefti van Kirgizië is de afgelopen week betrokken geraakt bij een seksschandaal. En die grootmoeftie, wie is dat? Dat is Rachmatullah Haji Egemberdiev. Ah. Dat is nog een jonge vent, hij is 35. In 2012 kwam hij op die post terecht en de grootmoeftie van Kyrgyzje is de hoogste geestelijke van het land en hij heeft daar een flinke vinger in de pap. Dat vertelt Venera Djumetjeva. en zij werkt bij de Kyrgyzje-afdeling van Radio Free Europe. They are responsible for the proper... Islamic uh, education and preachers and everything. Uh, that, so they, since they appoint Every imam and every mullah in the country. De groot mufti die benoemt dus alle geestelijke, hij verstrekt vergunningen voor voor moskeeën en islamsscholen. Hij zet de religieuze lijnen uit en zou dus de islamitische waarden hoog in het vaandel moeten hebben. Maar deze jonge man is dus het middelpunt van een seksschandaal. Wat heeft hij misdaan? Nou, Berdiev die is te zien in een nogal compromitterend filmpje. De beelden verschenen voor het eerst op Oudjaarsdag, vertelt Venera Djumatjeva. Zij komt zelf uit Kirgizië en haar zender Radio Free Europe is er bovenop gesprongen video was vergaand en ging van een site naar een andere website, in Kyrgyzstan. Dus so het was een seksuele relatie tussen de mufti en een jonge vrouw van rond 30. Volgens Tjumetjeva stond het filmpje op allerlei Kyrgyzische websites. En Egin is erop te zien, terwijl hij er blijkbaar tegen aangaat met een jonge vrouw van rond de 30. Aha, een jonge vrouw van rond de 30. Wie is die dame? Uh, nou volgens sommige kergiesjes gaat het om een blonde seksbom. Uh, ik heb dat zelf niet kunnen checken, want het filmpje is overal verwijderd. Het stond even op YouTube, maar is daar ook foetsie. Waarschijnlijk omdat de beelden volgens YouTube niet door de beugel kunnen. Ik heb het dus niet kunnen vinden. Laat staan, bekijken. En volgens Venera Dumasheva is dat maar goed ook. Want kergiesische geestelijken die hebben gezegd dat het heel zondig is om er naar te kijken. Er is online alleen nog één korrelig stilstaand beeld terug te vinden... Eggen Berdiev trouwens heeft zelf toegegeven dat hij inderdaad op dat filmpje staat. En heeft hij ook gezegd wie zijn bedpartner was dan? Jazeker, Eggen Berdiev die heeft daarover een interview gegeven bij Radio Free Europe. Ik heb het gevoel dat de president, de president, de president, de president, de president, de president, de president, in dat interview zegt Egem Berdiev dat hij vier jaar geleden... met die blonde vrouw is getrouwd. Via Nika, dat is een islamitische huwelijksceremonie. Het is dus niet zijn wettige echtgenote, want dat is weer een andere vrouw. Maar dat klinkt dus als polygamie. Mag dat daar in Kirgizië? Dat is daar bij wet verboden, maar het gebeurt wel vaker in het land. Deze zaak heeft natuurlijk wel voor de nodige ophef gezorgd. Islamitische geestelijke in Kirgizië reageren geschokt. En een paar dagen geleden eisten de demonstranten... bij het kantoor van de grootmoefti zijn vertrek. Maar hij krijgt ook opvallend veel steun zegt journalist Het werd al een ontdekende fenomeen, polygamy. Het is heel handig voor men, ik denk. Mensen waren meer angry op at mensen die hun seksuele relaties sexual en werden released on internet. Polygamie is inmiddels getolereerd. Het komt mannen blijkbaar goed uit. Als is, alsof, uh, al dus uh, Jumeceva. En volgens haar zijn veel Kirgiziërs juist kwader op de mensen die de video hebben gemaakt en verspreid. Maar in een idee wie dat geweest is dan? Nou, daar wordt druk over gespeculeerd. De geheime dienst bijvoorbeeld zou er achter zitten. Of machten binnen de regering die de grootmoefti uh, graag willen piepelen. Nou, dat is in elk geval gelukt. Blijkbaar was de druk zo groot dat Ekebedief vond dat hij moest aftreden. Eergisteren legde hij zijn functie neer. En nu moeten ze dus op zoek naar een nieuwe Hoeveel groot moeft hij? Inderdaad... Uh... Er is een plaatsvervanger, dat is de plaatsvervanger van Egen-Berdieff... zijn adjunct. En op 8 februari kiest het congres van moslims in Kirgizië een definitieve opvolger. En de muftis die staan waarschijnlijk te popelen om hoogste baas te worden. Want groot mufti is een heel gewilde baan in Kirchizje. Uh, die gaat namelijk ook over bedevaartsreizen naar, uh, naar Mekka... en over het geld dat bijvoorbeeld Saudi-Arabië overmaakt... om islamitische centra te bouwen. Dan gaat het om vele miljoenen euro's in kas... waar de groot mufti heel makkelijk een greep in kan doen. Winnen van Dankjewel, dank graag tot de volgende keer. Het uh, Renier Heuting zit hier nog steeds van het onderzoeksbureau Ipsos. We hadden het net over dat uh, burgerforum dat in gemeentes invloed zou moeten hebben naast de gemeenteraad. Uh, er zitten ook nog wel wat, wat valkuilen in de samenstelling van zo'n forum, toch? Ja, het hangt er dus vanaf wat je ermee wilt. Als je alleen inspiratie wilt hebben, dan kan je mensen vragen van doe mee. Maar als je echt een goed beeld wilt hebben van wat de mensen vinden, moet je een, je kent het woord wel, een representatieve steekproeftrekker. En, mm. Dan moet je ervoor zorgen dat alle soorten mensen erin zitten. En dat is zeker als het gaat om politieke onderwerpen vrij lastig. Want je wilt eigenlijk ja. ook de mensen spreken die het allemaal niet zo interesseert. Maar ja. uiteindelijk wel onderdeel zijn van die burgergemeente. Dus heel lastig om dat te doen. Heb je vakmensen voor nodig. Die zijn er. Ik zal u zo mijn kaartje geven. Ja, dat is nou een geruststellend ja. idee. Maar je moet natuurlijk je moet de studenten hebben, de huisvrouw, de, ja. de, de, de die dus die werklozen, Dus het van alles. goed onderzoek, die, die, we vragen dan vaak hoe va hoeveel moet je eronder vragen. Nou, dat doet er niet zoveel toe als het er, zeg maar, een stuk tussen de 500 en 1000 kom je in heel end. De kunst is om die samenstelling mm. zo te hebben dat het echt een goede, getrouwe afspiegeling is van je gemeente. Maar het kan dus wel. Het kan. En dan nog één ding. Vragen stellen is ook een vak. Hè? Want ik, ik heb al eens schetsend gezegd. Geef mij het percentage en ik stel de vragen bij zodat je erop uitkomt. Goed evenweg de vragen stellen is ook een kunst. Ik ga nu een vraag stellen aan de burgemeester Jan Pieter Lokker van Noordwijk. Kijkt u even of dat een goede vraag is. U stond gisteren in de Telegraaf, meneer Lokker, met een heel ander verhaal. U zou te veel gedeclareerd hebben. 140 euro te veel. Hoe zit dat? Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, over een periode van 2,5 jaar is uh, door het systeem van declareren van kilometers... Uh, dat er tussendoor geglipt. En, en wat is er tussendoor gegript? Nou, dat er een dubbele uh, declaratie uh, tussendoor gegript is. U hebt twee declaraties over hetzelfde nee, ingediend? Nee, ja, klopt. En uh, dat is bij een bedrag van, uh, voor over 2013 van 140 euro... En uh, van de voorgaande jaren is het uh, ook nog zes keer gebeurd. Dat is bij elkaar 260 euro. Dat is inmiddels ook verrekend. Maar hoe kunt u nou teveel declareren? Ja, hoezo werkt? Uh, mijn secretaresse houdt de kilometers bij. De gemeentesecretaris controleert dat. Ik ben verantwoordelijk voor uiteindelijk zeg maar, de opgave. En die verantwoordelijkheid heb ik ook genomen. Maar u doet het zelf dus niet? Dan maakt iemand anders zo'n opgave. U zet de handtekening eronder? Ja. Ja. En dat heb ik blind gedaan. En dat doe ik volgende keer. niet meer. Het systeem is ook nu aangepast. Uh, het is ook uh, ja, een menselijke fout. En een menselijke fout waar ik verantwoordelijk voor ben. En wat mij stoort is wel, en dat zeg ik dan ook... dat uh, de Telegraaf daar een heel ander verhaal van uh, heeft bijgemaakt. Namelijk dat ik ook verkeer in allerlei luxe hotels... Uh, en daar feest te vieren. Uh, dat klopt is, toch wel een beetje, of niet? Nee, dat klopt dus juist niet. Uh, na elke nachtelijke raadsvergadering... Uh, overnacht ik in Noordheek, want ik woon in Bodegraven... En dan doe ik alle hotels aan. Per nacht, nacht. Uh, nee, nee, nee. <laughs> nee. Over de hele periode van mijn waarnemerschap, dus inmiddels nu in 2,5 jaar, uh, bezoek ik alle hotels. Twee sterren, drie sterren, vier sterren. En uh, ook om, nou, toch uit een soort. Uh, naar de, naar de horeca-ondernemers toe. Ook een beeld te krijgen van, uh, van de horeca. Twee, twee, drie, ook één sterrenhotels? Participatie, Nou, We hebben geen één sterrenhotels in, in Noordwijk. Die heeft u niet nee. in <laughs> nee. ja. Maar het gaat erom dat dat heel breed is. en uh, Ten aanzien van, van restaurantbezoek geldt precies hetzelfde. Vandaar dat ik ook bij de Chinees zit. Maar ook in Huisterduin En in hotels van Oranje. En in die zin is het beeld wat geschetst is... is fout. En dat is gisteren ook in de gemeenteraad... Uh, Duidelijk naar voren gekomen. En de gemeenteraad heeft een, een motie van vertrouwen ingediend. Nou, dat is bijzonder. Het gebeurt uh, niet vaak. Op ENA die, uh, was namelijk degene die de Telegraaf had opgebeld met, uh, met dit verhaal. Die wil ik graag weg hebben. Uh, ja, dat ik dat mag gewoon heel duidelijk zeggen. Dat is ook zo. Wie is dat? Dat is de heer Dennis Salman. En die is en, van welke partij? Uh, van hemzelf. Nou, uh, dus Lijst Salman Noordwijk. En het jammere vind ik niet dat hij vragen heeft gesteld over declaraties. Dat, uh, ik, bedoel, ik hou van kritische raadsleden. Maar wat ik niet goed vind is dat je voordat het antwoord uh, is gegeven... om dan meteen naar de Telegraaf te, te stappen... wetende wat het effect is ook voor Noordwijk. En dat vind ik nog veel erger. Edwin Rutte, nog optredens deze week? Ik ben, uh, ja, allereerst, uh, dat lijkt me lastig voor een burgemeester. Dit lijkt me lijkt lastig. Ben je nog deze week? Jawel, dat weet <laughs> ik. Maar dit, dit, ga, dit, dit grijpt me aan het hart. Iedereen weet, iedereen weet natuurlijk voor zichzelf of het klopt of niet klopt. En als iets niet klopt en je, wordt, je krijgt schade, dan vind ik dat vervelend. Ik ga direct naar Radio 4. Ik doe uh, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen uh, 2 en 4 muziek, Klassiek. Ja. En op zondagochtend doe ik lekker jazz. En... Uh, ja, en ik ben een beetje aan het schrijven. Maar sta je nog ergens in de zaal? Nee, deze week niet. Ik heb volgende week een jazzconcert ergens. Ja, dat wel. En dan pingel je zelf nog een beetje? Nee, nee, dat is... En een beetje jazz. Goed, terwijl wij verder een broodje. eten. En er wordt gepingeld luisteren. Kunt u bijvoorbeeld even een kijkje nemen op de Facebookpagina van De Nieuws BV. Tot Heel erg bedankt. Ja, Is leuk.